1 Uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. De politieke partij Denk boekte een onverwacht groot succes tijdens de verkiezingen. Maar was het wel echt zo onverwacht? Politiek commentator Peter K. denkt er het zijne van. Zometeen in de Nieuwsbv. Maar eerst in het zuiden van Frankrijk is een gijzeling bezig. Dat nu in het NOS journaal Lieselot Thomassen. In Trebbe wordt een onbekend aantal mensen vastgehouden in een supermarkt. De politie heeft die winkel omsingeld. Correspondent Frank Renaud, Frank, wat is de laatste stand van zaken? Nou, er is vanochtend inderdaad in de plaats Trebbe een gijzeling begonnen in een supermarkt daar. Een gewapende man ging binnen en heeft daar geschoten. Volgens de. Volgens de politie zijn één of twee mensen geraakt en wellicht ook dood. Maar dat kan de politie niet met zekerheid zeggen omdat ze nog geen arts naar binnen kunnen sturen om dat te verifiëren. Justitie heeft inmiddels gezegd dat de dader heeft verklaard dat hij aanhanger van IS is. En omstanders zeggen dat de man ook ala Akbar geroepen zou hebben. Het laatste nieuws wat we nu net horen komt van de burgemeester van Trebbe van die plaats. Die zegt dat de man op dit moment nog alleen in de supermarkt is. Er zijn geen klanten meer binnen en er zou ook een politieagent binnen in die supermarkt zijn. Oké, okay, en dan hadden we eerder op de ochtend... daar in de buurt, in Carcassonne, ook nog een situatie. Ja inderdaad, zo, zo, tien kilometer verderop. Inderdaad, Carcassonne daar waren vanochtend een groep agenten aan het jokken. En toen is door een onbekende het vuur geopend op die agenten. Eén agent is daarbij gewond geraakt aan zijn schouder en de dader kon ontkomen. We weten op dit moment nog niet of er een verband is tussen de twee zaken. Maar het wordt wel door dezelfde politie en justitiedienst onderzocht. Dus er wordt geonderzocht of er een verband is tussen die twee zaken. De premier van Frankrijk, Edouard Philippe, die heeft zich inmiddels uitgesproken, Die heeft gezegd dat sprake is op dit moment van een ernstige situatie daar in Zuid-Frankrijk en de minister van Binnenlandse Zaken... die staat op het punt om af te reizen naar die locaties in Zuid-Frankrijk. Correspondent Frank Renaud, dankjewel. De man die gisteren in de plenaire zaal van de Tweede Kamer... een zelfmoordpoging deed, heeft spijt van zijn actie. Hij zegt dat hij het bij zijn volle verstand heeft gedaan... maar dat hij het erg vindt dat Kamerleden het hebben moeten zien. Hij wilde met zijn actie aandacht vragen voor de legalisering van de witteelt... De man van 65 uit Groenlo bivakkeerde om die reden de afgelopen weken al voor de ingang van de Tweede Kamer. Omdat hij geen reactie kreeg vanuit de politiek, besloot hij zijn leven te geven voor de zaak. Astrid Holleder wordt vandaag opnieuw verhoord... door de verdediging van haar broer Willem Holleder. Zo komt onder meer ter sprake dat Holleder justitie zelf getipt zou hebben... over waar het criminele vermogen van Cor van Hout was. En dat leidde tot een flinke botsing in de rechtszaal... zegt verslaggever Remco Andringa. Ze stapelt leugen op leugen op leugen, riep hij. Uh, ze liegt hier, ze pleegt mijn eet. Uh, en toen hij wat meer uh, uitleg gaf over welk contact... hij dan zou hebben gehad met justitie... zat Astrid Holleder met haar vingers in haar oren. Ik kan het niet aanhoren, zei ze. Ik word er misselijk van. Uh, het moet stoppen, dat gelieg, al uh, uh, dus Astrid. Uh, dus dat ging er uh, toch wel even fel aan toe. Later vandaag komen ook de nieuwe tapes van Astrid Holleder ter sprake. President Trump besluit na 1 mei of sommige landen en de EU definitief worden uitgezonderd van hogere importtarieven. Tot die tijd wordt de invoerheffing op staal en aluminium uit die landen opgeschort. In de tussentijd kan er dan worden onderhandeld. Michael P. heeft eind september Anne Faber met een mes gedwongen om met hem mee te gaan. Daarna heeft hij haar verkracht en met het mes gedood. Bleek tijdens een regiezitting. Daarin werd ook bekend dat hij in het Pieterbaancentrum, waar hij de afgelopen maanden is geobserveerd, betrokken is geweest bij een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 In alle gemeenten is vanochtend de definitieve uitslag... van de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. In bijvoorbeeld Amsterdam is bevestigd... dat bijeen en de ChristenUnie een zetel krijgen. Thierry Baudet is voor Forum voor Democratie met voorkeurstemmen gekozen... maar heeft laten weten dat hij geen zitting zal nemen in de raad. En ook in Rotterdam zijn de resultaten vanochtend gepresenteerd. In het stadhuis van Rotterdam is verslaggever Robert Bas. Robert, wat, wat zijn de opvallendste resultaten... Nou ja, vanmorgen zijn dus de restzetelverdeling is gepresenteerd. En dat betekent dat het is opvallend de PVV niet twee zetels krijgt, maar één zetel. Een ander opvallend punt is dat Denk niet drie zetels, maar vier zetels krijgt. Nou, met name de ene zetel voor de PVV is ook extra pijnlijk voor Wilders. Hij kondigde in de najaar aan dat hij de strijd zou aangaan in Rotterdam met Leefbaar Rotterdam. Die strijd heeft hij dus grandioos verloren. De PVV heeft maar één zetel behaald, Leefbaar elf. En Denk dus vier, dat betekent nogal wat. Ja, dat ze zijn flink binnengelopen. Net kwam de, de lijsttrekker Steven van Baarle hier aanlopen. straks gaan de partijen weer doorpraten over de coalitievorming. En Steven van Baarle glunderde van oor tot oor. En anders dan gisteren zeiden nu ook van ja, wij zijn de grote winnaar nu. Dus eigenlijk moeten voor ons een plekje zijn in het college. Gisteren was je daar nog een stuk bescheidener over. Maar ja, van drie naar vier. Dat betekent inderdaad dat ze vanuit het niets vier zetels hebben gewonnen. En daar eigenlijk wel de grote winnaar mee zijn geworden in Rotterdam. Ja, en dan zijn nu ook de voorkeursstemmen bekendgemaakt. Zijn er nog bijzondere nieuwe kandidaat-raadsleden? Nou ja, opvallend is weer, denk, uh, uh, de landelijke partijleider Kuzu is in de Rotterdamse gemeenteraad gekozen met voorkeurstemmen. Hij stond op een, op een lage plaats, zou in principe niet in de raad komen, maar hij heeft veel meer stemmen gekregen dan bijvoorbeeld de lijsttrekker. Kuzu is een bekende hier in Rotterdam. Uh, ik hoor zojuist ook dat Kuzu vanmiddag een verklaring gaat geven of hij inderdaad zijn plek in de Rotterdamse gemeenteraad gaat opeisen. Uh, de Van baarden wordt daar nog een beetje uh, ja, onduidelijk over of dat ook zou gaan gebeuren. En dan, nou ja, dan hebben we dus de situatie dat Leefbaar Rotterdam de grootste blijft met elf zetels. Er zijn een aantal partijen met vijf zetels. Denk heeft er vier. Het is kortom, net als in andere steden, best wel versnipperd. Worden het lastige coalitieonderhandelingen? Nou ja, uh, uh, net een paar minuten geleden zijn we opnieuw de besprekingen hier begonnen in het stadhuis tussen de gekozen lijsttrekkers. Uh, gisteren hebben ze ook al een gesprek gehad en daar, moet, daar zit heel veel pijn van die hele campagne en van die vier jaar daarvoor hoe de partijen met elkaar zijn omgegaan. Dat moet glad gestreken worden. Naar verwachting wordt er straks een verkenner gepresenteerd die gaat kijken welke combinaties mogelijk zijn. Maar, uh, een paar combinaties hoor je heel vaak op dit moment. Dat is een soort rechts, centrum, links. Dus een combinatie van leefbaar D66, VVD en een linkse partij zoals bijvoorbeeld de PvdA of, uh, de, of GroenLinks. Daarmee zouden ze komen op 26 zetels. Dat zou een werkbare meerderheid zijn. Maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog maar te bezien, want er is heel veel pijn. En die verkenner, daar wordt heel geheimzinnig over gedaan hè, wie dat gaat worden. Ja, daar moeten de partijen het nu over eens worden. Ik begrijp dat er gisteren meerdere namen over uh, de tafel zijn gegaan. Het gaat wel allemaal mensen met een bepaalde status in Rotterdam. Mensen die in verbinding moeten zijn. Maar gisteren konden ze het nog niet over eens worden. Het is maar de vraag of dat vandaag wel gaat lukken. Uh, die verkenner, uh, ik verwacht dat we daar denk ik in de loop van de middag wat meer over gaan horen. Dankjewel. Verslaggever Robert Bas. Zeker zeven gemeenten hebben besloten om de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen. In Veneraai, Beek, Maastricht, Bergen op Zoom, Rijswijk, Medenblik en Zeewolde gebeurt dat. De marges bij de verdeling van de restzetels is daar minimaal. In Veneraai staan twee partijen zelfs helemaal gelijk, waardoor een loting dreigt. En mogelijk kan die hertelling dat voorkomen. In Dalfsen worden de stemmen niet opnieuw geteld. Het CDA had daar wel om gevraagd, omdat het zou hangen op één stem... Maar volgens het hoofdstembureau in Dalse gaat het om zes stemmenverschil... en is een hertelling daarom niet nodig. Het weer, het is vaak bewolkt. Soms breekt de zon ook even door. In het westen af en toe motregen en het wordt 8 tot 10 graden vanmiddag. Ook in het weekend veel wolken, maar wel overwegend droog. Vooral op zondag een kleine kans op het lichte regen... en het wordt dan tussen de 9 en 12 graden. Rolof van de redactie die was deze week op bezoek bij het Forum voor Democratie... en zag weer eens wat een hekel ze daar aan journalisten hebben. Je hoort hem zo meteen aan het begin van uur 2 van de Nieuws PV. En nu de AMB bij ons aan. Een paar ongelukken verspreid over het land veroorzaken extra oponthoud. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er staat na een botsing met vijf auto's tussen knoopend Leenderrijden en knoopend Batadorp 5 kilometer file. Alleen de vluchtstrook is open. Dat is op de hoofdrijbaan, dus het verkeer kan het beste gebruik maken van de N2 de randweg. Op de A6 Muiden richting Lelystad, bij Almere Stad 2 voor een spoedreparatie. A7 Hoorn richting Zaandam, 4 kilometer file met een half uur vertraging voor de afritwijde Worm. Daar botste een auto tegen de vangrail. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A59 van Zonzeel naar Waalwijk. Tussen Zonzeel en Maden 7 kilometer met drie kwartier vertraging. De oorzaak is ook daar een ongeluk. Pas bevallen jonge moeders. Stierenvechters na de strijd. Schuchtere tieners op het strand. Hun blik. Hun houding. De belichting. De indringende foto's van Rieneke Dijkstra blijven je bij.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 Dag! De mannen van Bureau Sport hebben er zin aan. Met dit keer aandacht voor de Formule 1: een lesje FIFA spelen en een zoektocht naar de nieuwe hoofdsponsor van PSV. Dat zometeen om half twee. Maar eerst is het de beurt aan. Achter het nieuws. Roloff van de redactie. Hedy. Thierry Baudet noemt Theo Hedema Hidi als hij een guitige bui heeft. Ik weet dat omdat ik woensdagavond even was koekeloeren bij de uitslagenavond van het Forum voor Democratie... in een Amsterdamse toren. Theo Hidema stond op die avond aan de voet van die toren... een sigaretje te roken. Het was een heel dun sigaretje. Het was een verschrikkelijk dun sigaretje. Het sigaretje was zo dun dat je kon voorstellen... dat als de advocaat er iets te hard aan zoog... hij daarna de strak gesteven pantalon even uit de bilnaat moest wippen. En toen klonk ineens de stem van Thierry Baudet. Hiddy! Hiddy? Hiddy? Waar blijf je nou, man? Ik heb je al vier keer aangekondigd. Ik sta volledig voor paal. Daar heb je mij niet voor nodig, jongen, antwoordde Heerema. Het zagrein viel overigens mee, want Baudet stuiterde de hele avond... door de zaal als een kind dat als avondeten een pond M&M's... en een blikje Fernandes naar binnen had gewerkt. <tieden> Bovendien waren er bitterballen, warme worst en friet. Er las een blond meisje het hele lied van Amsterdam van Jan Kampert voor. Een gedicht van acht strofen dat ik er thuis ook vaak ingooi... als een verjaardag een beetje begint in te kakken. Verlaat het centraal en zie de stad die zich voor de stad ontvouwt... gelijk een waaier baan naast baan van parelgrijs en goud. Het parelgrijs der morgenlucht die over de Amstel stijgt. Gelukkig was het wel een lekker wijf. Het was kortom een Polonaise sfeertje. Dat was wel één ding waar ik me een beetje aan ergerde. en dat was dat Teddy even zat te sneren naar de aanwezige pers. Het was een... Tamelijk flauw grapje dat hij maakte. Het was bijna net zo flauw als Giel Beeler die een striker op Tim Knol afstuurt. Omdat de camera's vooraan bij het podium stonden... wietste Baudet dat de pers het publiek weer eens het zicht op de werkelijkheid ontnam. <laughs> Achter me hoorde ik instemmend gemor. En toen Thierry Baudet later een mal dansje deed... hij zal op de play nog wel een extra blikje Fernandes naar binnen hebben geslagen... of iets anders, en dat malle dansje uiteraard gefilmd werd... mopperde forumleden dat de journalisten juist wel weer dat beeld zouden gebruiken... Het Media -kartel, hè zoals ze daar noemen. Het moet me maar eens van het hart. Ik word eigenlijk scheidziek van die hetsen en dat het wantrouwen... tegen journalisten in het algemeen. En die van de NPO in het bijzonder. Er is geen vak, behalve dan misschien bondscoach... waar je met de beste bedoelingen zo weinig goed kunt doen. Nodig je iemand van GroenLinks uit, dan ben je een geitenwolle wegkijker. Is er iemand van de VVD te gast, dan kruip je op schoot bij de macht. <coughs> Pardon. Zit Archer in je uitzending, dan voer je een linkse agenda uit. En interview je Wilders, dan geef je een podium aan racisten. Het is kortom niet goed, of het deugt niet. En maar zakken vullen, want we rijden hier allemaal in een Bentley. Terwijl ze maar twintig uur per week werken. Dat is in het geval van Peter Key wel waar. Maar in de meeste mensen, meest gevallen niet hoor. De waarheid is dat de media niet overdreven links of rechts zijn. De waarheid is dat Geert Wilders nooit ingaat op uitnodigingen. En ervoor kiest om zijn geluid niet te laten horen. En de waarheid is, en dat weet Cherry Baudet. Goed, dat hij zonder de media geen twee kamerzetels en drie Amsterdamse raadzetels had gehaald. De media die maar wat geïnteresseerd zijn in zijn Latijnse spreuken, riekende, lavendel, zakjes en vleugel en die die maar wat tactisch in weet te zetten. Het Forum voor Democratie haalde in Amsterdam dus drie zetels. Net als Denk, waar journalisten zelfs geweigerd werden op de uitslagenavond. Zes zetels zijn dat samen. Dat is keurig, maar wel op een totaal van 45. Als je dat afzet tegen alle media-aandacht in de aanloop naar de verkiezingen, al die free publicity... dan mag het mediakartel een volgende keer misschien wel wat beter doseren... in plaats van achter screwers aanholen omdat ze bang zijn anders verwijten te krijgen. En ik werk bij de NPO, dus ik zal wel bij voorbaat verdacht zijn. Maar ik zeg het toch maar, veruit de meeste van mijn collega's deugen. En dat is iets anders dan een deugmens zijn. En van blind vertrouwen komt zelden iets goed. Maar van een beetje vertrouwen wordt het leven vaak een stuk Aangenamer. <lacht> oh Den Haag. Denk is een van de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. De jonge partij haalde in 13 steden in totaal 24 zetels. En nergens gelazer of incompetente lijsttrekkers, Zoals bijvoorbeeld bij de PVV. Wat is het geheim? David van der Wilde en Peter K. verdiepten zich in de opkomst van een partij die voorlopig niet meer zal verdwijnen. Tussen de verwarringsbuizen kijken Toenhan Kouzou en selçuk Usturk elkaar diep in de ogen. Het is november 2014 en de twee schuilen in PvdA hoofdkwartier Kolonien voor de media. Vanavond heeft de gehele fractie een klemmend beroep gedaan op de twee fractieleden... om het vertrouwen uit te spreken in de lijn van de Partij van de Arbeidsfractie... en in de minister van Sociale Zaken. Uh, daar hebben zij helaas niet aan willen voldoen. En uh, daarmee hebben we de conclusie moeten trekken dat onze wegen zich dan scheiden. Die donderdagavond besluiten Essurk en Kouzou de plicht roept. Ze gaan zelf verder met hun eigen partij in de landelijke politiek. Goedenavond, de Kamerleden Kouzou en Usturk, die gisteren uit de PvdA-fractie zijn gestapt... willen een eigen beweging beginnen. Dat schrijft Kouzou op Facebook. En de twee blijven aan als Kamerlid, ook al zijn ze uit de partij gezet. Daarna gaat het snel. De partij groeit als kool. Dat moet ook wel, want Usturk en Kouzou hebben haast. Ze willen vliegend uit de startblokken. Ze willen kunnen shinen bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen. Er komt een naam en een programma. Een nieuwe politieke beweging met als naam DENK. De twee oud-PVDA-Kamerleden Kuzu en Usturk zijn daarmee gekomen. Een snelle blik op het programma leert een paar zaken. Um, Arabisch en Turks uh, moeten aangeboden worden als keuzevak op de middelbare school. En in iedere Nederlandse gemeente moet er een monument komen voor arbeidsmigratie. wil dat wij de termen integratie en de term allochtoon, autochtoon afschaffen... Wij zeggen in plaats van integratie moeten wij naar wederzijds acceptatie toe. DENK wordt een heuse ledenpartij. Compleet met partijkantoor, wetenschappelijk bureau en een jongerafdeling. Jonge sympathisanten kunnen leren als stagiair en beleidsmedewerker. Ondertussen maken Kouzou en Wistruk namen in de kamer. Daarvoor heeft hij minder minder Marokkanen genoemd. Daarvoor heeft hij gezegd dat hij Antillianen weg moet gaan. Hij gaat iedere dag verder. Hij is op weg om Hitler te worden. Veel van wat in dit debat gezegd wordt is onversneden Turkenbashing. Tweede, wie ben jij? om dat te zeggen. Wie ben jij om mij te zeggen van nou. of ik mijn geloofwaardigheid moet redden? Ik stel echt voor dat meneer Osterk, dat u uw woorden ietsje rustiger kiest... want anders moet ik nog verdergaande maatregelen nemen. ik weet voldoende, voorzitter. Weet Dank u wel. wat niet chic is? Dat u uw stemmingen aanvraagt, een hoofdlijke stemming... en collega's met knip- en plakwerk op YouTube zetten. Dat is niet chic en dat is kamerleed onwaardig. De Denkstraatvechter scoren slimme Facebook-filmpjes en snugger social media-gebruik... weten ze hun achterban moeiteloos te vinden. En die keiharde testjes met de Kamer en het geruzie met media... leveren landelijke aandacht op. Maar vrijwel het gehele journalie fungeert als een veredelde pvv notulist Deze obsessieve focus op moslims... en in het bijzonder Nederlanders met een migrantenachtergrond... en een partij als Denk laat zien dat de journalistiek... haar taak als luisterende pels van de gevestigde orde heeft ingeruild voor de rol van blaffende waakomt van het establishment. Die harde lijn geeft ook gedoe. Enkele personeelsleden vinden de koers te woest... en noemen Österk een bullebak. Ze vertrekken op de achtergrond met stille Maar in de spotlights gaat het goed. Politiek Den Haag kan er een kleurrijk Kamerlid bij krijgen. Farid Azarkan van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders... wordt de tweede man op de lijst van DENK. Stefana Simons gaat de politiek in. Sinds, sinds vandaag, sinds vanmiddag eigenlijk... een nieuw gezicht van de politieke beweging DENK. Met nieuwe gezicht wordt de partij verbreed. Ze stralen verbinding uit. Terwijl achter de schermen wordt ingezet op strijd. Identiteitspolitiek. Van een opiniepeilen krijgt ze zelfs het advies om vol in te zetten... op de Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kiezer. Daar ligt de winst. Dus er wordt controverse gezocht. Terwijl een internetmarketeer hypergetarget online campagne voert op Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Toch de minderheidsgroepen in Nederland. Die heb ik op een hele slimme, innovatieve wijze één uh, op één gekoppeld uh, aan online display. Dat kent iedereen wel. Als je op websites naar schoenen of zo hebt gekeken, dan zie je overal die banners terugkomen. Ja. Nou, dat, dat... Die standpunten en stijl zijn strategische keuzes. Ruzie met rechts, donkere wolken van populisten, hameren op verdeeldheid. Dat maakt Denk relevant. Dat trekt mensen naar de stembus. Ondertussen ziet het grote publiek vooral negatief nieuws over Denk. Sylvana Simons vertrekt bij de politieke partij Denk. Ze richt een eigen partij op met de naam Artikel 1. De directe aanleiding voor haar vertrek is dat Simons zich door Denk... onvoldoende gesteund voelde toen ze werd bedreigd. De partij Denk zou gebruik hebben gemaakt van internettrollen. Dat zijn nepaccounts op sociale media waarmee je tegenstanders zwart maakt. Erdogan heeft gezegd dat uh, wij Nederlanders fascisten en nazi's zijn. Uh, bent u het er maar eens? Maar, bent u het er maar eens? Ja of nee? Uh, Diepe zicht. Het doet ze niets. Denk vindt. Uh, ja, dan hebben we denk met drie zetels. En vandaag is het begin van een hoofdstuk in onze geschiedenis... dat bestaat uit de volgende woorden. Eendracht maakt macht. En diversiteit is een kracht. Dat smaakt naar meer. Denk groeit door. stuk zet de structuur neer helpt lokale afdelingen oprichten en gaat samenwerkingen aan. Ondertussen ontfermen Kuzu en Assekan zich over de politieke talenten... in het Denkacademie. Assekan geeft debatles, Kuzu communicatietraining. Toene Hans stelt dan lastige vragen. Met zijn beste imitaties van Van Huis en Jeroen Pauw. De sfeer is goed. De PVV wil over drie jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Dat zegt leider Geert Wilders vandaag in het AD. Rotterdam is de enige kink in de kabel. Als duidelijk is dat Wilders daarmee wil doen, moet Denk eigenlijk ook wel. Dit wordt het strijdtoneel met het rechtspopulisme... hebben de drie Denkmusketeers besloten. De beoogd lijsttrekker staat al klaar. Er is alleen één probleem. Ik zou dan ook willen zeggen, laten we stoppen met integreren. Laten we gewoon beginnen met samenleven. Onze oproep. Jouw stem omdat we geloven in Rotterdam. Rotterdam is het terrein van NIDA, de op de islam geïnspireerde lokale partij. De baas daar is een oude bekende van Ustwerk. En eigenlijk is de deal dat Denk niet mee zal doen in de havenstad. Maandenlang wordt overlegd tussen de partijen... In een uiterste poging worden in het diepste geheim zelfs twee mediators ingezet... om iedereen op één lijn te krijgen. En we willen ook van de gelegenheid gebruik maken om aan te kondigen... dat DENK ook mee zal doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Yes. NIDA is boos. DENK zich van geen kwaad bewust. En met de verkiezingen in zicht gaat alle energie op aan de campagne. En op het houden van een duidelijk profiel. Bijvoorbeeld door de Armeense genocide niet de Armeense genocide te noemen. In de campagne draait Denk verder geroutineerd mee. Couzou staat zijn mannetje in de debatten... en de partij blijft overeind in de peilingen... en scoort bij de verkiezingen. Ik zei het al, er verandert echt wat in Amsterdam. Kijkt u maar eens. Denk met drie Forum voor Democratie, twee zetels en dan... En Laten we dan eens even gaan kijken in de gemeenteraad van Utrecht... wat dit gaat betekenen. Denk met drie. Denk met twee zetels in de raad in Enschede. En laten we dan eens kijken hoe de gemeenteraad er in Rotterdam uit zou gaan zien. Dan zien we dat DENK samen met GroenLinks, die er aardig wat zetels bij krijgt... en D66 op vier zetels eindigt. DENK blijkt een blijvertje. En Couzou en consorten hebben het vizier alweer scherp staan op volgend jaar. Dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ja, mooi verhaal. Reconstructie van David van der Wilde en Peter K. En we praten hier in de studio over door met Farid Azarkan, tweede kamerlid van Denk. Goedemiddag, meneer Azarkan. Goedemiddag. Hallo. Uh, ja, het kan niet op met het goede nieuws. Hè? In Rotterdam natuurlijk net uh, dat bericht van niet drie, maar vier zetels. Uh, de PVV zakt naar één zetel. Uh, taart? Taart met slagroom bij jullie? Ja, zeker. Uh, taart met slagroom in Rotterdam. Uh, we verzamelen vanmiddag ook met een, uh, met een groepje mensen... om te kijken wat inderdaad, uh, hoe de uitslagen precies uitpakken. Welke mm -hmm. kandidaten ook met voorkeurstemmen uh, erin zijn gekomen. En dan uh, we hebben dan een, een middagje om te analyseren en eens te kijken. En natuurlijk ook even stilstaan bij het succes. Want dat uh, wordt over het algemeen... Uh, te weinig gevierd is mijn ervaring. Ja, en het succes bestaat onder andere uit, uit weinig gedoe. Of in ieder geval, hè, bijvoorbeeld als je naar de PVV kijkt... natuurlijk uh, veel gedoe over lijsttrekkers die dan maar van de lijst verdwenen. Mensen die, uh, waar het toch niet zo goed mee ging. Dat bij denk is dat niet. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Ja, nou, ik denk niet... Ja, op zich de vergelijking met, met, met de PV in die zin. Omdat daar natuurlijk heel veel gedoe was. Hè. Binnen een dag al de lijsttrekken weg in Rotterdam. Op andere plekken ook uh, vervelende posts... waardoor kandidaten weg moesten. Mm -hmm. Ja, wat is ons geheim? Is dat wij um, eigenlijk het heel gestructureerd Aanpakken. En dan moet ik, uh, dat doe ik met heel veel plezier, maak complimenten aan ons bestuur. Uh, Gladys, uh, uh, Hennen en uh, uh, onze voorzitter Zeltschuk, Die echt heel uh, goed georganiseerd kijken, op zoek gaan naar een kandidaatstellingscommissie Van ook buiten de partij. Mensen die uh, daarmee onafhankelijk alle kandidaten hebben gesproken. Dus gekeken hebben naar de kwaliteit. We hebben ook alle kandidaten bij ons, hebben wij, voor zover wij dat zelf konden gescreend, Dus gewoon online gekeken wat... Hebben deze mensen, uh, wat voor profiel hebben ze, wat hebben ze ja. ooit uh, online gezet? Um, en we hebben een goeie, deze goeie mensen selectie. ook getraind. Goede selectie, goeie uh, goed selecteren, so uh, proberen ook goed te screenen en, ja. en goed doorvragen. Ja. En uh, nou, dan kom je naar Ierland. En jullie krijgen mensen naar de stemmers die vroeger niet gingen. Dat is ook wel uh, een belangrijk punt. Ja, Vooral dat wel Turkse de, dat te zijn. Uh, we hebben gezien dat inderdaad veel Turkse kiezers... zich aangesproken voelen door het geluid van Denk. Uh, ook veel Marokkaanse Nederlanders. Uh, uh, ook andere uh, Nederlanders. Maar veelal mensen met een migrantenafkomst. Ja, die vooral Turken. Marokkanen ja. wat minder. En Surinamers, Antillianen ook weer wat minder. Vooral de, Turkse Nederlanders. Dat, dat geldt met name voor de gemeenteraad. Ja. Ik denk dat dat voor de Tweede Kamer nog iets anders is. En voor de gemeenteraad geldt dat dat inderdaad veel Turkse Nederlanders zijn. Komt ook omdat veel kandidaten van Turkse komaf zijn. Ja. Dat dus zegt, dat, dat uh, spreekt anderen echt aan. En je ziet dat Ja, kijk, lokale politiek is ook dat mensen zich willen herkennen in mensen die ze, die ze dichtbij hebben. Die ze kunnen aanraken. En die mensen die krijgen dan het vertrouwen. Ja. Um, vandaag in de AD zegt politicoloog Vermeulen. Die zegt, denk profiteert van het feit dat de Turkse gemeenschap goed is georganiseerd. Sterke organisaties achter zich hebben. Sterke moskeeën. Kan je daarin vinden? Dat dat uh, ermee te maken heeft? Uh, dus ik denk, goed ik georganiseerd. Dus nou. mensen die zeggen ook he, tegen elkaar van ik stem op Denk. Zou je dat niet ook doen? Nou, ik denk dat Denk gewoon profiteert van een boodschap... die mensen aansprekend vinden en ze herkennen zich in het ideaal... dat we strijden voor een plek waarin eh, niet alleen zij... maar ook hun kinderen straks vanzelfsprekend kunnen meedoen. Dat is... En daar zitten veel turks Nederlands... die herkennen zich in de twee voormannen mm. in Toenan mm. en Selçuk... en, en die, die vinden die herkenning prettig. Ja, dat is de boodschap. Salafistische imams in Utrecht in Amsterdam... deden ook een oproep om uh, op Denk te stemmen. Was je daar blij mee? Uh, kijk, ik vind het heel goed en ik ben er blij mee... als mensen oproepen om mee te doen met de democratie. Uh, dus ik ben blij met, met elke steun die we, die we krijgen als het democratisch gebeurt. Uh, en dan, ja, dan is het mij om het even wat, uh, wat mensen doen. Zolang ze zich aan de wet houden en, en keurig meedoen in de samenleving... ben ik blij met alle steun. Ja, dus ook, ook in de moskee. Als ze zeggen van, nou, dit is een stemadvies, ga op denkstemmen, dan bent u er blij mee. Als mensen dat uitspreken daar, en dat is uh, hoe mensen erover spreken... Vind ik, dat, uh, vind ik dat prima. Ik denk dat er plekken zijn waar uh, gereformeerden zeggen... Joh, uh, laten we met elkaar staatkundige gereformeerde partij, of laten we de ChristenUnie stemmen. Ik denk dat er heel veel bijeenkomsten zijn... waar uh, misschien boeren onderling afspreken... laten we het CDA steunen. Dat soort uh, verbanden. Ik krijg, ja, ik krijg, je zou toch kunnen denken het, We hebben wel scheiding van kerk en staat... het is wel fijn als je als kiezer zelf mag beslissen... waar je op stent zonder dat degene in de moskee jou dat vertelt, toch? Ja, maar ik, ik ga er wel van uit dat, dat diegene die jou dat in de moskee vertelt... niet met je het stemhokje inloopt. Uh, toch? Dus je kunt volgens mij nog altijd zelf kiezen wat je steunt in dit land. Ja, dus, maar goed, u bent wel voor een stemadvies in, de, in en, en, deze... Dus. En, en, ik, ik, denk dat, nee, ik ben niet voor een stemadvies. Wat ik aangeef is dat de groepen Nederlanders soms met elkaar optrekken... de een organiseert een debat, de, de een doet dat met lobbywerk... dus je ziet heel veel groepen mensen in de samenleving die met elkaar kijken... Uh, van welke partij ondersteunt ons nou het beste? Ja. En als je voor klimaat bent, dan heb je een bepaalde partij, de partij voor de dieren heeft een groep mensen die, die ze aanspreken. Ja, ja, jullie, ook al ja. jullie spreken natuurlijk specifiek mensen aan en eh, zetten in op, op typische islamitische standpunten. Dat haalt ook mensen over naar de stembus, denk ik. Nee. Nou ja, we zagen een, een WhatsAppje dat Precies, werd. Precies, een WhatsAppje gericht aan moslims werd verstuurd in Rotterdam, zeg maar. En die, daarin werden duidelijk de, punten, de islamitische punten werden benadrukt en dat andere partijen dat niet deden. Dat heb dat je keer wel toch? Wij hebben, uh, en dat wordt naar islamitische mensen verstuurd. Ja, ja, ja. Er stonden hoe, hoe, onder andere open. Hoe vonden wij in die data dan? Dat dat islamitische mensen ah, zijn. Ja, jullie onderzoeken al als jullie het best wel gegeven nee, zijn. Nee, nee, nee, nee. Dit is te makkelijk. Kijk, wij maken onderscheid naar uh, hoe andere partijen zich ten ons. Uh, hoe andere partijen zich ten opzichte van ons verhouden. Ja, natuurlijk doen wij dat, wij maken dat, dat onderscheid. En maar het geeft ook helemaal niet. Het gaat erom het... ja, maar maar nou dat even jullie heel slim, heel slim bezig zijn. Dat, ja, maar we dat maar nou mogen, dat mogen duidelijk zijn. Laat me nou even afmaken. Kijk, Wij kijken natuurlijk wel naar wat voor een, een deel van onze achterban... natuurlijk interessant is. Ja. En, en dat communiceren wij. Ja. Precies. Dat, dat klopt. En, en dat da werkt. Dat, en dat werkt. Ja. In de en de reconstructie... daar zijn we hartstikke blij mee. En dat doen de... we binnen onze democratische uh, staatsrechtachtige omgeving. Dus ik, uh, is dat niet goed? Nee, dat is prima. Maar in de reconstructie zat dat ook nog even dat jullie hard erin zijn gegaan. Daarmee de toon we hebben gezet. Blijven jullie dat doen of wordt de toon nu milder? Uh, wij gaan hard voor onze idealen. Ja. ook provocerend soms. Je ziet, zie, al ja, is, lijkt, had het op de over gubbels. Dat soort dingen komen nou, uit aan. Ik, ik nou, ik vond dat de vergelijking die, uh, die hard was, daar ben ik met je eens. Uh, uh, uh, is dat terecht? Nou ja, als je kijkt naar het spotje, hoeveel afkeuring daarover is... en hoe eenzijdig, dan denk ik dat dat... Uh, nou ja, dat zit voor mij wel op de grens, hoor. Dus, uh, dus uh, als je zegt, uh, hoe gaat dat dan verder? Nou, als we kijken naar de Tweede Kamer, je hebt ons nu een jaar meegemaakt. Ik denk dat we in, in 39% van de keren zijn we heel constructief. Stemmen we met andere partijen mee, wegen we af wat goed is voor dit land. Dus worden jullie uh, iets milder, even antwoord op de vraag van Peter? Ja, maar ik, ik weet niet... Ik, ik jullie hebben nee, gevestigd. Soms ik, is het nodig ik, om te, om ik, ik, te ja, binnen niet, te komen. Niet, niet, niet, elkaar, niet met z'n tweeën, niet door elkaar. <laughs> oh, oh, oh, oh. Ik, ik, ik, ik weet niet of wij milder worden. Ik, ik denk dat wij vasthouden aan ons ideaal. En wij, wij hebben natuurlijk overleg met andere partijen... en we ja. kijken hoe we gezamenlijk kunnen optrekken... om datgene te bereiken wat goed is voor Nederland. Gefeliciteerd met de uitslag. Dank. Dank je wel. van Denk. NPO Radio 1. Hier is het nma van... Bij de gijzeling in een supermarkt in Trèbes in Zuid-Frankrijk... is zeker één dode gevallen, meldt de Franse politie. Franse media spreken van twee doden, maar dat is nog niet bevestigd. De Franse premier noemt het een terreurdaad. De gijzelnemer zou hebben geroepen dat hij trouw zweert aan IS. Hij zou de vrijlating hebben geëist... van de enige nog levende verdachte van de aanslagen in Parijs... in 2015, Salah Abdeslam. De nieuwe donorwet is in de ministerraad besproken. Dat betekent dat een volgende belangrijke stap is gezet... op weg naar inwerkingtreding van de wet... waarmee je automatisch donor bent als je geen keus maakt. Hierna gaat de wet naar de koning voor een handtekening... en daarna volgt plaatsing in het staatsblad en de staatscourant.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 En presentator Art Royakkers vertrekt bij Afro Tros. Per 1 april gaat hij aan de slag bij RTL... waar hij studioprogramma's en programma's op locatie gaat doen. Naast het presenteren gaat hij ook eigen programma's ontwikkelen. Royakkers is vooral bekend als presentator van Wie is de Mol? Dankjewel, Lieselot, Thomas. We gaan naar het verkeer, Wijnand-Zwaan. Ja, het is een beetje rommelig op de weg, dat komt vooral door ongelukken. En een spoedreparatie op de A6, Muiden richting Lelystad. Daar staat voor Almere stad 4 kilometer file... met zo'n 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De meeste vertraging zien we bij Eindhoven. Op de A2 vanuit Maastricht, tussen de afrit Valkenswaard... en Knoopend Batador, nu 9 kilometer, met een uur oponthoud. Bij Knoopend Batador botsten vijf auto's op elkaar. De rijbaan is dicht op de vluchtstrook na... Het verkeer kan het beste gebruik maken van de parallelbaan, de Randweg N2. Ook naar het zuiden levert dit file op tussen knalpunt Baterdorp en knalpunt De Hocht... nu 9 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Eerst even een kleine ode aan René Houseman. De rechtsbuiten van het Argentijnse team dat in 1978 in eigen land wereldkampioen werd. Gisteren overleed hij op 64-jarige leeftijd aan tongkanker. Houserman stond bekend als El Loco, de gek, omdat hij onafvolgbaar kon dribbelen. Hij was de favoriete speler van Diego Maradona. Houserman stond ook bekend als El Loco, omdat hij gewoon knettergek was. Ter tijde van het WK in Argentinië dronk hij vier flessen wijn per dag. En dat is best bijzonder. Veel wereldkampioenen zijn later alcoholist geworden... maar Houserman is waarschijnlijk de enige alcoholist die ooit wereldkampioen werd. De Nederlandse journalist Erik Brouwer schreef een paar jaar geleden... een ontroerend verhaal over Houseman. Hij leefde toen al aan de uiterste rand van de samenleving... in een kamertje onder een voetbalstadion. Hij stond de hele dag achter zo'n ouderwetse arcade spelkerskast te drinken en te roken. Hij werd in leven gehouden met de giften van andere mensen. Want in Argentinië weten ze de echte locos nog op waarde te schatten. Diego Maradona liet op social media weten dat Hauseman zijn vriend was en dat hij altijd heeft genoten van zijn voetbal. En Mario Kempis luidde hem uit met enkele schitterende regels... waar de liefde voor gekken in doorschemert. Je bent voor altijd bij ons. En je bent voor altijd een mooie gek. Hasta siempre loco. Dit is Bureau Sport. Twee topwitte heren blikken terug op de afgelopen sportweek. Wat waren de klappers? Wie faalde hopeloos? En welke prestaties gaan de boeken in? Hij, hij staat! Het is ongekend! Hier zijn ze. strak in trainingspak. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, fantastisch goede vrijdagmiddag. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Radio Bureau Sport. Ja, dat is het ultieme begin van de vrijdagmiddagborrel. En ook vandaag weer met topgasten. Ja, deze week natuurlijk de eerste e-sport interland. Nederland-Engeland op de speelcomputer. Beetje onzin. Maar ja, wat is het volgende? WK stoepbranden, WK sweepen, Maar op Fox Sport was het allemaal live te zien. En ook gaan we bezig met het parcours van het WK wielrennen in 2020 in Noord-Nederland. Wij gaan vast het parcours uittekenen in Assen. Ja, de Nederlandse Formule 3-baas Frits van Amersfoort vertelt ons over het nieuwe seizoen van zijn oude pupil Max Verstappen. En zit Formule 1-analyst Robert Doornbos in de voorwaarden. Nog veel meer. Tot twee uur in Radio Bureau Sport. Ja, maar eerst even een overzicht van Sport in de Media deze week. Ik vertelde vorige week al dat ik altijd graag dingen over de grenzen lees. El Mundo Deportivo. Maar heb jij, Frank even blij deze week de Ghanese Insight gezien? Vaste prik op maandag. Alleen heeft de Ghanese presentator soms wat moeite met de namen. Um, dit is Barcelona-speler Ousmane Dembele. Ousmane Dembele. Nou, die ging nog redelijk. Dit is Chelsea-keeper Thibaut Courtois. Thibaut. Nou, <laughs> nog eentje na. Nou, en dan een naam die voor niemand makkelijk is. Namelijk de Spaanse Cesar César Aspilcueta. <laughs> Fantastisch, man. Hé, hey, Ik heb een biertje of twee, 23 extra gedronken bij het eten. Want onze bondscoach, onze nieuwe bondscoach, was ja. Ja, dat hoorde ik, ja. En Justin Kluivert, die speelde daar maar wat slim op in. En gisteravond moest, uh, moesten de nieuwe jongens een liedje zingen. Nou, en het... Uh, de jongste was als eerste. En dan kun je je wel voorstellen wat voor liedje. Een kleine kluivertje ging zingen. Langs als leven? Ja. Ja, ja heel slim. Ja. Heeft die bonuspunten even verzameld. Ja. Okay. Wat, wat een doodse sfeer hangt daar bennen. Ik ben er schrik ervan. Maar toch, die Justin Kluivert, hè, die is in ieder geval een stuk slimmer dan zijn vader. Want Patrick Kluivert, die liep deze week de grootste voetballer aller tijden. Diego Maradona, Die liep die straal voorbij. Ah, hoe is het mogelijk? Hè? Wat bezielde die man? Hoe klein die ook is, die Maradona, en die kun je gewoon niet over het hoofd zien. Denk, denk jij dat er misschien iets anders wat ik denk, ik denk dat er een weddenschap aan was gekoppeld. Waarschijnlijk heeft iemand tegen Patrick, die heeft hem gebeld... en die zei, weet je wat jij doet, joh? je geeft iedereen een hand... behalve Maradona, dan krijg je 5000 euro. En als je het niet doet, dan krijg je kung fu af op de koffie. Ja, nou ja, maar dit was toch niet normaal? Achteraf plaatste Patrick op Twitter een foto waarin die Maradona alsnog omhelst. Ja, de Oranje Internationals, we hebben het al eerder over gehad... die zitten tegenwoordig niet meer in Noordwijk, maar in Zeist. Er is al het een en ander over gezegd. Maar het is daar zo saai in Zeist dat Memphis Depay, die is begonnen met het posten van semi-playback-filmpjes. Denk ja. jij nu, dit is de nieuwe leider van Oranje? Ja, nou, ik deed dit ook toen ik uh, 13 was, hoor. Ja, leuk. Dit weekend begint de Formule 1 weer. Het circus start in Australië en Max Verstappen is er helemaal klaar voor. Al ziet Jeffrey Herlings zichzelf ook wel meedoen... Hij kan namelijk ook wel een beetje auto racen. Ik denk dat Max Stap heel blij moet zijn dat ik toch voor de vermotor. <lacht> <lacht> mooie gast ik dat die herzing. Ja, absoluut. Heerlijk. En de start dit weekend van de Formule 1 betekent ook weer non-stop de kennis Olaf Mol, Jake Ploy... maar vooral Robert Doornbos op de buis. Ja, Hoogste tijd om die laatste eens aan de tand te voelen in onze medogeloze en spijkerharde verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig en daar treedt bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Doornbos, de heer Robert Michael Doornbos. Ja, dat klopt. Het Formule 1 seizoen staat op het punt van beginnen. Zondag is de eerste race. Zien we u dit jaar meer of minder dan duizend keer op televisie? Minder, dat is goed nieuws voor jullie. Ja, maar... Minder, maar wel meer dan afgelopen jaar. Dus het gaat wel, Formule 1 krijgt steeds uh, meer support in Nederland. Dus dat is mooi. Meneer De Ommels, u bent vaker op televisie dan het 8 Uur Nou, nah, dat valt mee. Dat valt mee. Maar ik doe mijn best. Meneer De Ommels, heeft u wel eens tegen Max Verstappen gezegd... bedankt, bedankt en nog eens bedankt? Want dankzij jou, Max Verstappen, kent heel Nederland mij nu. Ik ben je eeuwig dankbaar. <laughs> ja, ik heb ze zeker bedankt. Zowel Jos als Max voor de, dat ik in de slipstream mee mag... en dat mijn eerste carrière weer opnieuw leven is ingeblazen. Volgens mij ben ik nu bekend in Nederland. Dat doe ik zelf voor mijn 1 nou, dat is toch een mooi gevolg, meneer Doornbos. Allemaal te danken aan Ziggo en aan Max. Wat had u eigenlijk gedaan als u geen fulltime Formule 1-analyst was geworden? Uh, nog thuis in een simulator gezeten, waarschijnlijk. Denken dat ik nog wel Formule 1-coureur ben. Of was u dan anders uh, fulltime dildo-verkoper geworden? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Exclusieve auto's, dat is mijn handel. Exclusieve auto's. Ik heb auto's. in een keer in zo'n bedrijf, inderdaad. Ja, van de Formule 1 naar de porno, Kleine... Uh, Klein bruggetje. Ja. Ja. Of moest hij anders met een collectebus rond om uw 10 miljoen euro schuld af te lossen? Ja, dat is ook mij voorgesteld van de week bij uh, mijn collega's van uh, Pep Talk. Maar die, uh, het voordeel daarvan is, ik mag altijd komen eten en ik mag altijd aanschuiven en de nootjes mee naar huis nemen. Dus op zich uh, wordt het goed voor me gezorgd. Daar heb geen woord aan gelogen. Zien wij u uh, zondag weer samen met de, de scheidlollige Tom Coronel? Ik weet niet of het Tim of Tom wordt die aanschuift want ik heb te maken met... Twee broers coronel, en dat is niet altijd even makkelijk. Um, maar ik ben vanavond al bij het Formule 1 café te zien. En dan gaan we al uh, beginnen met het hele Formule 1 weekend. Dus uh, zondag ben ik er ook zeker bij. Max Verstappen, die blinkt elke keer weer uit door heel laat te remmen bij het inhalen. Um, gewoon even in de beslotenheid van dit radioprogramma, hè, meneer Dombos. Voor wie in het Formule 1 wereldje remt u zo laat mogelijk? Voor wie in het Formule 1 wereldje? Wat een uh, lastig vraag is denk er... ik... Ja, u zit nu bij de NPO, hè, meneer Doornbos, Zijn de vragen wat moeilijker? Ja, dat is wat intellectueler natuurlijk. Nee, dat zou ik nooit durven. Niet te remmen. Nou, tot slot voor de meeschrijvers nog even de voorspelling voor aanstaande zondag. Houdt Max Verstappen het podium de ja of de nee? Duizend procent. Duizend procent. Hij het podium. Wij zitten zondagochtend vroeg natuurlijk aan het buis gekluisterd... om te genieten van uw analyse, meneer Doornbos. Maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Zeg Erik Dijkstra, met het Nederlandse voetbal gaat het niet zo goed... maar het mooie nieuws is dat het e-voetbal geweldig loopt. E-voetbal? Je hebt het nu over computerspelletjes, man. Waar gaat dit over? What's next? Uh, in in Interland Stratego. Nou, weet je wat het is met jou? Jij wordt echt een beetje een, een, een boze, oude, witte, klagende man. Weet je, de, de eerste e-sport Interland ooit... die werd namelijk woensdag gewonnen door Nederland... en hij was zelfs live te zien op Fox Sports... Ja. 10.000 kijkers. Die zo. zouden ze maar op de koffie hebben. Hier ja, een goed combinatie van Nederland. En dan is het 1-0. Doelpunten maken, deze is Berghuis. Ali Risa, die met Berghuis de eerste officiële e-Interland goal scoort. En dan zie je toch weer de standaard Ali. Die we kennen ook van de e-divisie. Rustig, kalm, hij houdt zich in. Ah, geweldig toch? Ja, waar gaat dit over? Ik vind het helemaal niks. Uh, dan mag je de beste e-sporter van het moment dat mooi even zelf komen vertellen. Want hij hangt namelijk al aan de telefoon. Ali Risa, goedemiddag. Waarom opeens zo'n FIFA-Interland? Wat komt er hierna, WK aan Stoebranden? Het is een groeiende sport. Het, is nieuw. het bestaat in andere landen, bestaat het al. Als we uh, naar het Oosten gaan, zeg maar, in Azië is het al heel bekend. Maar het is toch gewoon bestaat... een computerspelletje? Ja, maar er wordt echt zoveel ingestoken nu. Vooral met FIFA. FIFA is nog een, aan het begin, die is nog aan het groeien. Maar als we kijken naar andere spellen, dat zijn echte PC-spellen. Dat is niet normaal, er worden echt miljoenen mee gewonnen. Maar we hebben het nu in nog N steeds over computerspelletjes, hè, Risa. Hm. Nou ja. Ja, zeker weten, zeker weten. Een Nederlands team heeft vorig jaar iets van een prijspot van 80 miljoen of zo gewonnen. 80 miljoen prijzen geld. Dat was ja, in de ja. tijden dat ik meedeed aan het WK Peckman in de gemeente Voorburg. Toch wel anders hoor. <laughs> ja, ja, maar dat is toch hetzelfde niveau man? Ja, dat nou, is ja. toch het WK Pac-Man? waar hebben we het over? Nou, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar, want het zijn wel, je moet er toch wel goed in zijn. Maar het is wel interessant, want jij maakt toch zelf de opstelling dan. Hè. Ik heb begrepen ja. dat uh, uh, jij hebt uh, in de spits opgesteld Woutje Weghorst. Ja, zeker. Met Bas Dos samen. Met Bas Dos En dat blijkt heel goed te werken samen. Nou, dat zijn toch dingen dat ik denk, nou, leuk om te weten. Ja, 100%. We hadden het zo ingesteld dat het, uh, het team, zeg maar, even goed waren, dat alle spelers even goed waren, zeg maar. Ja. Nou, dan, dan, dan is er één ding waar je dan nog moet opletten en dat zijn natuurlijk de lengtes, dan, daar kun je nog wel voordelen uit halen. Ja, en Bas Dost en Weghorst waren daar ideale kandidaat voor, want ja. Weghorst is 1,97 meter. 97. Nou ja, nou, Ik we zitten nu een serieuze analyse aan te horen van, van, van Eric, iemand die een computerspel doet. Erik Dijkstra, Woutje Weghorst, die scoorde gewoon de winnende goal. Het werd 2-1 tegen Engeland. Op, is de, op, te op de computer, waar gaat dit over? Ja, maar we hebben gewonnen <laughs> met 2-1 van Engeland met Wout Weghorst in de spits, dus hier kan Ronald Koeman zijn lering uittrekken. <laughs> Ja, zeker weten. Je, zelf sta jij onder contract hè, bij PSV. Uh, de voetballers van tegenwoordig, hè, die zitten zelf ook non-stop op een PlayStation. Heb jij ook al eens een keer verloren van een selectie speler? Want ik meen me te herinneren, ja, dat, dat is dat gebeurd je, bij Ajax, die harde, die hè. E die e-sporter, die ging er regelmatig af tegen Dorian van der Beek. Ja, dat klopt, maar bij ik zelf nog niet. Ik heb wel een goede contact met, de, met sommige spelers. Want ik ben vaak ook op de hergang te vinden. Wat doe jij dan op wel... de hergang voor de gezelligheid? Nee, natuurlijk, we moeten gewoon, we moeten gewoon oefenen. Nee, voor uh, dingen, voor PSC TV bijvoorbeeld, want die ja. zit op de berggang en dan moeten we daar naartoe. We hebben zelf een e-sports room in het stadion, ja, okay. onze eigen skybox. En ga je ook wel eens Dat... met Philip Cocu zitten, die even tegen jou zegt... ...ik wil toch, uh, Alilisa, ik wil toch gaan proberen om met drie spitsen te spelen dit ja. weekend. Ja, okay, de flanken te bedienen. <laughs> <laughs> Nog niet, maar hij is altijd welkom om met mijn tactische besprekingen te doen. oké. Okay. Ja. Is, is dit nou de toekomst van het voetbal, e-sports? 100%. daar sta ik wel achter. ja Echt maar nou, dan stop ja. ik gewoon met voetbal kijken. Nou ja, dat vind ik wel <lacht> erg voor je, want jij hebt vorige week al aangekondigd dat mocht FC Twente degraderen, ja. dat jij nooit meer één wedstrijd gaat kijken in de Nederlandse voetbalcompetitie. Nou, ja, dat is ook zo. <lacht> nou, dat blijft er weinig <lacht> over voor jou, Erik Dijkstra. Ja, nou, dat is dan maar zo. Dan ja. ga je die keer nog liever naar kant <lacht> zondagochtend vroeg, klok uurtje later gezet. Uiteraard zo rond zeven uur is het dan eindelijk zover. Het Formule 1 seizoen de barst weer in volle hevigheid los. Ja, spannend natuurlijk. Grote vraag is, hoe zullen die auto's ervoor staan? Maar nog veel belangrijker, hoe staan de coureurs ervoor? Ja, dat kunnen we aan niemand beter vragen... dan de enige Nederlander met een eigen raceteam. Frits van Amersfoort heeft teams in de Formule 3 en Formule 4... En ook Max en Jos Verstappen stonden bij hem onder contract. Bananers vlog Racing having its Day of Days. First year the team has been in the FIA Formula 3 European Championship. And two victories, thanks to Max Verstappen. Ja, Max Verstappen. En Frits van Amerswoord die staat op dit moment uh, bij zijn eigen team langs de baan in Hongarije. Frits, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het in Hongarije? Koud. Steenkoud. Ja, ja. en Fritz, jij, jij kent de familie Verstappen heel goed. Uh, leuk, we hebben jou daar nog niet vaak over gehoord. Um, Jos Verstappen is natuurlijk eigenlijk de, de ontdekker van, van Max. Maar jij hebt die twee ja. een, uh, uh, uh, een jaar meegemaakt. Was Max ook ja. al zover, zeg maar, geweest, denk je, zonder Jos? Uh, nee, ik ben er van overtuigd van niet. Uh, <laughs> Uh, kijk, uh, ik heb Jos ook uh, mogen hebben in een, uh, in een autosportseizoen, maar dat, is dan al, uh, dat was dan al in 1992. Ja. Maar ja, Max is natuurlijk. Uh, ik haal ze ook altijd door, mijn, door elkaar heen, Jos en Max. Ja. Dat is voor mij bijna een eenheid. <laughs> ja. Nee, uh, kijk, Max is natuurlijk gezegend met heel veel talent. Dat, is, uh, dat staat buiten kijf, dat is, uh, dat is van, ook buiten discussie. Maar Jos heeft natuurlijk Max uh, op zo'n manier opgevoed en opgeleid dat hij uh, nu geworden is tot wat hij is. Ja. En uh, ja, dat, dat is geen wetenschap. Weet je, iedereen in het leven weet dat als je met een kind vlug genoeg aan iets begint. en dat hij het ook leuk vindt, het ook aan hem besteed is. Ja. ja, dat je dan natuurlijk uh, iets moois gaat krijgen. Hé hey Frits, dit weekend de eerste, de eerste race, de eerste Grand Prix. Hè. Uh, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Wij horen allemaal verhalen van, hij gaat meedoen om de titel. Jij was ook bij die, tests, uh, bij die testsessies in Barcelona. Maar jij zei toen, een, een beetje kalm aan. Zo, zo, zo, zo enthousiast ben ik niet. Ja, nee, ik ben er niet bij geweest. Want wij, wij, wij zijn zelf ook al druk bezig. Maar... Um... Ja, autosport is natuurlijk uitstek een, een, een sport van opportunisten. En, uh, ja, dan gaat iedereen op een gegeven moment lopen roepen hoe, uh, hoe fantastisch het allemaal is. Uh, bovendien. Uh... Ja, jullie als, als sportverslaggevers weten natuurlijk heel goed... dat ons Nederlands elftal op het moment nog wel eens wat te, te wensen overlaten. Dus mm -hmm. Max is de nieuwe held en ja. Max moet het nu allemaal even doen. Ja, zo is het. Hij moet kampioen worden. Ja, maar het algemene gevoel onder de echte kennis... en ja. de analyses zeggen allemaal, hij maakt echt kans. Maar als we nou aan jou vragen een voorspelling te doen... zit Max bij de eerste twee aan het eind van het jaar... of, of denk jij van nog niet? Nou, ik, uh, ik ben heel realistisch en ik hoop het natuurlijk wel. En uh, ik denk dat Max ook uh, ongelooflijk uh, goed gaat doen dit seizoen. Maar uh, mijn mening is dat de Mercedes uh, toch gewoon nog net wel even de overhand hebben. En, ja. uh, dat, uh, dus ik, ik vrees dat het toch wel gewoon een beetje op het moment nog een soort van luchtkasteel is. Maar, uh, laat ik hopen dat ik ongelijk heb. Ik, ik, ik dank je voor het gesprek, Frits, maar ik hoop toch dat je ongelijk hebt. Heeft succes nog daar in ja, Hongarije? Ja, natuurlijk. Jo, tot ziens. Dat ja, er was al bekend dat de provincie Schoning en Drenthe graag het WK-wielrennen wilde organiseren. Maar toen van de week bekend werd dat Italië zich heeft teruggetrokken. Is dat waarschijnlijk al veel eerder dan verwacht, namelijk al in 2020. Ja, en over het algemeen vinden de inwoners daar heel erg leuk in die contreien. Hoewel, dat heeft natuurlijk ook wel consequenties. En wij belden vandaag even met een aantal winkeliers in Assen. Of zij al klaar zijn voor het WK-wielrennen. En of ze zelf ook willen meedenken over bijvoorbeeld het parcours dat door hun straat of door hun winkel zal komen te liggen. Door mijn winkel? Ja. Ja. Ja, maar ik heb hier natuurlijk wel allemaal aquaria. Ja, ja dat... maar die kunt u dan misschien even opzij schuiven. Ja, dat... Nee, zeker niet. Nou, nee, het zou niet. voor het beeld namelijk natuurlijk ook juist... We proberen ook visueel het WK wat dat betreft op te wateren, maar om het spektakel nog wat te verhogen. Zou het een idee zijn om een heel klein gedeelte met, met, met, met hout af te zetten... een baantje dat je een klein gedeelte zelfs met de fiets... door het aquarium zelf heen rijdt. Dat de, de vissen bijna... Dus een stukje veld rijden eigenlijk. Ja. Nou, dat, dat weet ik niet of dat wil. <laughs> ik, heb, uh, ja, ik heb hier wel een groot aquarium, ja. maar uh, ik denk niet dat dat wil. Maar als wij eventueel wat kamelen zouden regelen en capybaras, zouden die dan ook in de, in de winkel kunnen staan? Nou, van mij wel, maar als het, kijk, mijn spul moet natuurlijk niet stuk. Ik heb nee, wel heel veel nee dat snap ik, dat snap ik. Ja. Maar een, een kameel bijvoorbeeld met een regenboogtrui aan, hè, dat, ja. Ja, dat zou wel werken. Ja. U moet zich voorstellen, dan bent u waarschijnlijk naar die WK bent u de beroemdste dierenwinkel ter wereld. Nou, ik, uh, ik zou het hartstikke leuk vinden. Hartstikke goed, uh, ja. hartstikke goed. Ja. Nou doet u de zeelipvissen de groeten. Het was door mijn zaak en dan kom je uit op de juliana Maar ja. oh, Volgens mij heb jij dan een verkeerde winkel. Nee, nee, nee, nee, nee. want we hebben bijvoorbeeld ook met de nieuw slaapcomfort, kent u die zaak? Ja. Daar wordt een, rond, een rondje door gereden, dus echt om de, om, om de bedden heen als het ware. Ja, ik snap het, maar dan ja. mag je komen kijken hoor. Maar je kent hier echt niet door de winkel heen. Nee, maar nee, we zouden even kunnen... de puider uitslopen. Uh, ja. Oh, dan haal je mijn puider uit, Ja. <lacht> nou. Ik denk dat je even contact op moet nemen met de eigenaar van het pand. En is het dan het idee dat op het moment dat die huurrenners bij u door de winkel komen, dat u dan ook achter de balie staat? Daar sta ik altijd. Ja. Dat, u, dat u kleine zakjes maakt met pruimtabak, die ze dan zo. Aan kunnen pakken. Ik vind het goed. Nou ja, mevrouw, ik, ik, ik bewonder uw enthousiasme. Hallo, u spreekt met Erik Dijster, Frank even Radio Bureau Sport. Oh, het uh... idee is dat we een deel van het parcours misschien dwars door jullie winkel gaan doen. <laughs> dat wil ik niet. Nee? Nee, dat wil ik niet. We hebben namelijk ook al gesproken met de, de tabakspeciaalzaak. U kent het waarschijnlijk wel, Havana. Havana? Ja. Daar wordt ook een gedeelte van de pui eruit gehaald. Die verbouwingskosten Ach, jongens, zijn natuurlijk... Jongens, waar zijn jullie toch mee bezig? Maar is er genoeg ruimte eventueel voor een stel vuurrenners om door de winkel heen te fietsen? Ik denk het wel. Nou ja, oké, okay, dus dan ik, dan staal... ik, dat kan ik in ieder geval noteren. Er is ja. genoeg ruimte en u ja. zegt niet meteen nee. Nee. Maar we Praag. hebben hier in ieder geval genoteerd en? een positief uh, veetje. Ja. Ja. ja, ik heb het zelf al. We hebben okay. genoteerd, Niels ja. slaapcomfort, werk mee. Ja, vanavond speelt Oranje tegen Engeland. De eerste interland onder bondscoach Ronald Koeman. De nieuwe aanvoerder is bekend, Virgil van Dijk. Maar de grote vraag die nog op tafel ligt is... wie wordt de nieuwe spits van Oranje? Ja, zeker. De mooiste baan van Nederland is een, is een beetje vakant. Hè. spits van het Nederlands elftal. Wordt het Wout Weghorst of Bas Dost of misschien wel allebei... Of moeten we een hele andere spits uit de mottenballen worden gehaald? Ja, daar gaan we over praten met een man die jarenlang zelf spits was van beroep. Onder andere van het Nederlands elftal, Jan Mulder. Goedemiddag, Jan. Erik, Frank. Hai. Nou, zeg het maar, Jan. Wie moet de nieuwe spits van Oranje worden? Nou, ja, de keuze is niet zo groot. En wat er voor handen is, zou ik toch zeggen, Dos. Die verdient dat wel. Ja? Ja, ik hoor ook ja, eens mensen zeggen. Broer, ja, het is niet de wereldtop. Maar hij doet dat toch wel erg goed in, in Portugal. Dat moet je ook niet onderschatten. Ja, ik vind dat hij constant scoort. Dat is toch al heel wat. Ja, dat klopt wel. Maar ik hoor ook wel eens zeggen... Bas Dors, die kan voor een profvoetballer eigenlijk best wel slecht voetballen. Ja, maar het, het, de, de, dat is waar. Maar die, die zijn er meer geweest, Erik. En de, de, de, de, dat viel dan ook wel mee. Ik denk nu even aan... Horst uh, Roebes, Dat is Oh ja, ja, Duitserspint. Die heeft, ja, die, die, die heeft Duitsland geloof ik een keer naar het Europese kampioenschap gekocht. kopt. Ja, dat, dat, dat kan toch wel. Nanning gaat scoren in de WK-finale. Ja. ja. ja en, dus... en, en, en, en Dost, ja, die, die wordt misschien een beetje onderschat. Ja, hij, hij verdient echt een kans, vind ik. Ja. En Wout, Wout weghorst dan? Vind ik ook een beetje zo'n zo appie-happie-achtige spit. Ja. Kijk, glorieuze tijden komen terug. Ja. types. Weet je, dat, dat, dat, dat schitterende passingvoetbal, daar hebben we nou wel gehad. Ja. We, kun, we kunnen dat ook niet meer. Ja, er dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit zit wel iets in. Maar, maar in hoor Weghoorst ik jou eigenlijk dat... zeggen... Jan, uh, misschien wel Dost en, en Wout Weghoorst gewoon naast elkaar laten spelen. Die twee nou, mannen. Ja, ja. Dat klinkt wel erg veel. <laughs> weet je wel. Maar weet je wel, er, er is ook. Ik, ik las ook even dat Promes dan ook een van die twee voorwaartse is. En dat vind ik dan een sierlijke, leuke speler. Maar op een of andere manier doet hij me niks. Weghorst nog wel. Ja. ja. Weet je wel, er, er, er zit meer zielen, weet ik veel wat in. Ja, het Nederlandse elftal in de jaren 50, weet je wel. Ja. Dat, dat soort. Dus chef-analyste die zegt... Uh, Weghorst en Bas Dorst samen in de spits vanavond. Ik zou het graag zien. Heel ja, mooi. Jan, Jan, Jan Mulder. nog even een uitslag voor vanavond. 1-1. 1-1. Staat genoteerd. Jan Mulder, dankjewel. Yes, deze uitzending van Bureau Sport op Radio 1 zit er alweer bijna op. En traditiegetrouw, tijd voor de Mystery Guest. Frank Evenblij is alweer weg richting café voor de Vrij Meebo. En ik ga nu raden, uh, iemand uit de nationale en internationale sportwereld zit naast mij. Um, mystery Guest, bent u er klaar voor? I was uh, born ready, Eric. You should know. Uh, nou, meneer de Mr. was u afgelopen week nog in het sportnieuws? Uh, Mr. Dijkstra, I am the news, constantly. Uh, bad or not bad, I don't care. Zo te horen niet Nederlands, maar Engels is ook niet uh, uw native taal, zo te horen? Oké, okay, Erik, you uh, already are uh, critical to me. You have not asked me uh, any good question yet. You are the worst uh, radio interview boy I ever met. So many radio shows, zero Marconi Awards... Zero zilveren radio Ringprijs, Zero soja barenderwaard. You are uh, the worst interviewer ever. Dit is echt de meest onvriendelijke mystery guest ever. Maar u bent actief in, in de voetballerij of zo, meneer? Why you ask a dumb question, uh, of course. Uh, you don't know who I am? Nee, natuurlijk weet ik het niet. Anders was het ook niet de mystery guest. Oh ja, daar heb jij gelijk in. But I'm uh, very busy now because I have to buy a, a new player slaat Slatan uh, left. Oké, okay, Slatan voetballerij. Uh, wat, wat verwacht u van de Interland, Nederland, Engeland vanavond? I think uh, Nederland dat they lose. Uh, Koeman is uh, worst coach ever. Besides uh, Frank de Boer, who was uh, worst manager in the PM, in Premier League. Only Van Gaal is good. As long as I'm translating, I made my own story. And uh, Van Gaal was winning because of my translating. Nou, ik heb nu wel een donkerbruin vermoeden, hoor. God, het is Frank, Frank de Boer naar pissen. Slatan weer slecht accent. José Mourinho. Ja, goed hè. Je, je dacht echt even in het begin hè, Mourinho. Ah joh, dat was toch heel slecht man. Jouw imitatie van Mourinho lijkt op een hele slechte imitatie... ...van een overgeëmotioneerde Edwin Evers... ...die Frank de Boer nadoet... ...die met de in Mourinho nadoet. Waar gaat dit over? Ja, maar het is actueel. Ik dacht bij Manchester United... ...beginnen een vrouwenteam. met. Ah, hou Vara. op man. Rolof de Vries in gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Raadsleden bijvoorbeeld. Of dierentuindirecteuren. Python in de Efteling heeft geen emotie. Maar bij een Python in een dierentuin daar gaat het onmiddellijk over dierwelzijn. En dan wordt het onmiddellijk emotioneel. Wordt het onmiddellijk persoonlijk. Ik vind, ik denk, ik voel. Er is opeens iedereen deskundig. Er zijn weinig feiten. Dat maakt zo'n directeur zijn van een dierentuin zo bijzonder. De zes ogen van de Vries. Deze week drie voetbalscheidsrechters. Morgen nacht om 12 uur. Op NPO Radio 1.